...van de vaart opgevuld in de rand van dat strafhofgebied. Banden de linkerkant, Pieters. Pieters naar Van Persie, halverwege de Moldavische helft nu. Van Persie draait en draait dan naar binnen. Wil de bal, ja dat doet hij ook wel, eigenlijk aan Kuit geven met een soort stiftje. Maar Kuit rekenen daar niet op. En ziet de bal vervolgens over zich heen dwarrelen. En een doeltrap levert dat op voor Moldavië. Een doeltrap voor Namasco. Het is 9 uur. Het nieuws op deze zender zal worden uitgesteld tot in de rust van deze wedstrijd tussen Nederland en Moldavië. Waar het na een klein half uurtje 0-0 is. Namasco, de doelman van Moldavië. Trapt de bal, die komt ongeveer te hoogte in de middenlijn. Maar Nederland het kopduel wint uh, omdat Strootman uh, beter timed dan Alexeev. Is het balbezit voor Strootman in tweede instantie ook daar. En heeft uh, Van Bommel balbezit richting Van de Wiel. Van de Wiel richting Van Persie. Van Persie moet dan even terugdraaien. Heeft één uh, man bij zich. En 10 uh, was dat. Balbezit dan voor Bruma. Bruma richting Matthijssen. Daar is wel wat ruimte. Kuit komt in de bal. Ruimte dus achter hem richting Pieters. Pieters, uh, Pieters uh, drijft op. Uh, Pieters uh, gaat richting de achterlijn. Geeft hem uiteindelijk niet goed door zodat Van der Vaarten niet bij kan komen. Maar de afvallende bal is ook weer voor de Oranje. Via Kuit en Van Persie met een goed balletje van Van Persie. En de combinatie met Van Bommel is de combinatie nu aan de linkerkant een beetje terecht aan het komen. Bij Strootman, Strootman-Pieters. Maar het is daar ongelooflijk druk. En is dat toch een vrije trap lijkt me. Huntelaar krijgt weer een tikje van zijn tegenstander. Glijdt daar goed bij weg, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Want uh, ja, Bougarou maakt een overtredingje, Maar Huntelaar voelt op het juiste moment dat er iemand in zijn rug is. En dus krijgt Nederland op een lekkere plek... Precies uh, aan de rand van het 16 meter gebied. Een meter of uh, 6, 7 van de middenas aan de rechterkant van het veld. Wat betreft uh, de doelman, een vrije trap. En Nederland dus kansrijk voor de openingstreffen. Het is uh, voor gevorderd wat Nederland doet. Zo'n puzzel met uh, 6000 stukjes. Dan moet alles precies op de goede plek vallen. Dat gebeurt af en toe. Dan kan je zo'n aanval krijgen zoals nu. Huntelaar zelf achter de bal. Zou hij dan gaan schieten? Dat zou natuurlijk maar zo kunnen. Zijn er nog meer gegadigd? Nou, Van Bommel staat erbij, Van de Vaart staat erbij. Lijkt mij dat die bal beter ligt voor iemand met een, met een rechtspoot. Maar is dat zo? Van de Vaart zou het kunnen. Van Bommel staat er ook. Dat zijn toch echt de drie. Die bal ligt dus een meter buiten het strafschopgebied. De scheidsrechter heeft de muur op afstand gezet. De klok zegt 30 minuten gespeeld en het scorebord zegt 0-0. Maar blijft het dat? De muur nog even naar achter. Bommel, dus het een bommel, half bommel, bommel, zei uh, bommel, bommel gaat het doen. Dan gaan we nu kijken of dat niet, echt zo is. Bommel, bommel. Het wordt het het is Huttelaar, de Huttelaar. Oeh, en de doelbal dan. redt. En Kuit uit de moeilijke hoek en de doelbal redt weer. Kuit met een kopbal. Bij de tweede paal wordt die bal dan het strafschopgebied weer uitgekopt. Weliswaar ten koste van een hoekschop. Maar opnieuw mogelijkheden voor Oranje. Huntelaar, keeper, kuit, keeper, kuit. En een hoekschop. Een hoekschop. Uh, goede vrije trap, goede redding voor de keeper. De corner is uh, de vierde voor Nederland. Nu uh, weer van de linkerkant van het veld. Van Bommel gaat hem nemen. Bal draait in bij de eerste paal. Wordt doorgekopt en uiteindelijk niet echt doorgekopt. Bal kets dan via lichaam van de Moldavische verdediger weer voor de voeten van de Nederlander. Van Bommel die krijgt dan een duw maar het spel mag gewoon verder gaan. De ruimte die erin is, is goed voor het Nederlands elftal. Uiteindelijk toch weer net niet. En dan via Bruma en een goede passing van achteruit met Pieters en van de wiel. Komt de bal naar Kuit, het houdt nu op met fijnregenen. Het is gewoon een ongelofelijke zijkbuien nu. Is de bal aan de rechterkant van het veld, daar moet iemand lopen. En uh, uiteindelijk uh, is dat een Moldavië die de bal naar voren schiet. Alexeev, uh, dat is allemaal wat dichter in de buurt. Kan er niet bij komen. En Nederland houdt druk op de bal met Van der Wiel. En balbezit met Kuit. De rechterkant van het veld. Nu loopt Van de Wiel door, krijgt de bal ook weer terug. 1 tweetje met kuit. Trote de van de middenlijn moet onder druk nu weer terug naar Van de Wiel. Van de Wiel wordt ook opgejaagd, kan de bal terug naar Bruma geven. Die arme Michel vorm, die in de stromende regen nu alsof hij zijn hond aan het uitlaten is, nu in dat strafgebied staat waar echt al minuten lang niemand ook maar in de buurt geweest is. Hij ziet het zo op een afstandje aan. Er komt een moment dat weet je dat je ergens een redding zal moeten verrichten. En dan zal je er als keeper moeten staan. En misschien komt dat moment nu. Want Moldavië komt nu met drie, vier mensen op de helft van Nederland. Via Sheptin aan de linkerkant. Maar een misverstand met zijn aanvoerder. Eporeanu, bal weer kwijt. Via Bruma terug naar vorm. Dat was ook sympathiek. Zo heeft de keeper in ieder geval de bal weer even aangeraakt. Ja, de bal bezit voor Matthijsen. Terwijl nu ook op de overdekte tribune gewoon de regen begint te vallen. En Mark Rutte die daar zit ongetwijfeld tegen iemand van de KVW heeft gezegd dat het regent hier ook. Maar op de man die naast hem zat zei doe normaal man. Is het balbezit nu voor Bruma. Bruma nu aan de rechterkant van het veld bij Van der Vaart. Van der Vaart Kuit. Kuit van der Vaart. Die opent naar de linkerkant van de... dat is een goede bal zeg. Goeiedag dag zeg. een mooie bal richting Pieters. Pieters daar helemaal speelt de bal even terug richting Van Persie. Zoals gezegd, het maakt niet uit wie waar staat als de posities maar bezet zijn. En dat doet het Nederlands Elftal nu ook. Alle posities zijn bezet, maar er staan steeds andere poppetjes op die posities. Waardoor het voor een verdediging ook moeilijk is om je op een bepaalde iemand te richten. Nederlands Elftal met Strootman. Terwijl we 32 minuten spelen, dan nog steeds 0-0 van, van de vaart richting Van Bommel. Bal richting Huntelaar raakt de bal kwijt. rand 16 meter gebied maakt een kleine overtreding. Moldavië houdt bal bezit. Een iets zwaardere overtreding dan. Levert een vrije trap op. Of omdat de captain, Eporianu, even onderuit werd gehaald. En zo zitten we te kijken naar een aantrekkelijke wedstrijd. Maar het meest aantrekkelijke blijft toch doelpunten. En die hebben we nog niet gezien. Nee, zo is het. Zes landen hebben zich al geplaatst voor uh, Euro 2012. Dat zijn uiteraard de twee gastlanden. Dat zijn uh, Nederland, Spanje, Duitsland en Italië. Die zijn er sowieso bij volgende zomer. Nederland dus sowieso al als beste nummer twee. Mocht Oranje geen winnaar worden van deze pool. Dat kan ik me bijna niet voorstellen, maar in theorie zou het kunnen. Die zes landen zijn er al. En tien plekken dus nog te vergeven. Dat zal dus uh, worden bepaald vanavond, dinsdag. En dan eventueel nog in de playoffs voor de laatste. Diepe band nu van Moldavië. Bruma de lucht in, kopt weg. Kopt nog een keer weg en heeft de bal bij Van Bommel gekregen. Terug naar Strootman. En dan aan de linkerkant van Persie. Nou zou je eigenlijk in de hoop dat het snel kan moeten profiteren van de ruimte die achter de verdediging van Moldavië ligt. Maar echt heel snel kan het niet. Het gebeurt via een omweg. Nu wel prachtig Van Bommel te geven in de volle loop bij Van de Wiel. Die de bal voor de goal wil schuiven maar niet hem bij Huntelaar krijgt. Het uitverdedigen van Moldavië dan met... Nou ja, de nodige moeite, want ze zijn de bal alweer kwijt. Maar hier had wel wat meer in gezeten als Van de Wiel die bal wel bij Huntelaar zou hebben gekregen. Maar daar lag net een blauw been tussen. Ja, en eigenlijk moet je op dit niveau eh, ook zo'n bal gewoon voorgeven. En, en goed kunnen voorgeven. Maar dat blijft toch een beetje de achilleshiel van uh, Van de Wiel. Die mooie momenten met hele slordige momenten nog kan afwisselen. Ondanks het feit dat hij nu toch al jaren ervaring heeft in uh, het Nederlands zelf. Al balbezit. Die door Van der Wiel wordt gegeven aan Strootman. Strootman, Van Bommel. Van Bommel, goede bal binnen doorgestoken richting Kuit. Bal binnenkant bekend. Met een situatie nu die de bal voorgeeft. Kan uiteindelijk van Persie er niet bij komen. Maar Moldavië knalt dan de bal in de persoon van Ratio. Ook weer over de zijlijn. halverwege de helft van Moldavië aan de linkerkant van het veld. Heeft het Nederlands zelf tot balbezit. Met Van Bommel. Van Bommel speelt de bal naar Bruma. Bruma die het nog niet moeilijk heeft gehad in verdedigend opzicht. Maar in ieder geval in aanvallend opzicht. En aan de bal sterk oog. Precies weet wat hij wil en precies weet wat hij kan. En precies weet wat hij ook op de juiste momenten moet doen. Maar een strakke pasing heeft zoals ook van de vaartenbal nu speelt richting Van Bommel. Van Bommel richting Bruma. Bruma vijf meter over de middenlijn wordt een beetje... Uh, op de huid gezeten speelt de bal dan richting Van de Wiel. Halverwege de helft van Moldavië. Dan misschien met Strootman. Aan de linkerkant misschien wat ruimte. Bij Kuit, Kuit kan het spelen naar Pieters. En Pieters misschien met de voorzet. Voorzet vanaf de linkerkant van het veld. Bal komt voor. En uiteindelijk net geen doelpunt. Goeie bal van, uh, van Persie. Goeie redding van die doelman Namasko. Goeie actie. En uiteindelijk is het Bruma die uh, net de bal niet binnen kan houden. Omdat Moldavië probeert eruit te komen. Nog een minuutje of tien te spelen. Nederland veel kansen. Nog geen doelpunt. Die keeper is zo kwalijk nog niet. Die keeper van Moldavië die er toch al 3-4 echt goede reddingen achter zijn naam heeft vanavond. Met een iets mindere, zeg maar even voor het gemak San Marino-achtige doelman had Oranje hier gegarandeerd op 2-3-0 gestaan. Maar ook deze kopbal van Van Persie die ook zo slecht niet was, pakt de doelman toch heel behoorlijk. 10 minuten nog in de eerste helft, 9 eigenlijk, 0-0. Dus er zoveel de zoveelste mogelijkheid voor het Nederlands elftal. Het publiek wil zo graag juichen, maar is daar voorlopig in de regen nog niet naartoe gekomen. Huntelaar heeft de bal in de middencirkel. Zal blij zijn dat hij hem daar weer even rustig kan aanraken. Speelt hem naar de zijkant. Holt dan weer in de richting van het strafhofgebied. Waar de, misschien nu al via Strootman de bal komt. Die zoekt van de vaart. Vindt hem niet. Moldavië neemt over. Balbezit is weer heel kortstondig. Voor de zoveelste keer zit Oranje er in dit geval inderdaad via Van Bommel heel kort op. En is Moldavië de bal al kwijt. En denk ik dat het balbezitpercentage van Oranje inmiddels naar 80% is gestegen. Met uh, Van Persie die ongetwijfeld binnendoor gaat. Uh, de, de dreiging buitenom heeft. Maar hij moet een keer binnen doorgaan, Want hij met de rechter gaat hij hem tegen niet voorgeven. Juist doet hij het wel. Ik zeg nog zo doe het niet. Want hij speelt hem over het doel heen. Daar zit uh, absoluut minder gevoel in dan uh, in het uh, mooie linkerpootje van Van Persie. Bal over het doel geteeld. En uh, nu liggen er twee ballen in het doel. Waarvan er één nu in het doel gaat ook daadwerkelijk. Uh, iedereen juicht. Je zegt men wil juichen. Men juicht, maar uh, de keeper heeft uh, een andere bal in zijn handen. En daar gaan we toch echt mee verder spelen. En dat doen we op acht minuten van het einde van uh, de eerste helft. Met die stand van 0-0. Moldavië totaal ongevaarlijk. Nederland zeer gevaarlijk. Maar de bal nog niet tussen de palen. Namasco trapt de bal. Komt ter hoogte van de middellijn. Komt hij wel door Van Bommel. Hoeft hij niet te winnen. Want hij neemt in ieder geval zijn tegenstander. Even met het duwtje in de rug. Het balbezit weg. En zo kan Bruma in balbezit komen. Bruma richting van Persie. Ja, nee. Met een bal. Ja, iets te hard gespeeld. De Huntelaar kan er niet bij. Dan moet Namasco erbij komen. Die komt erbij voordat Kuyt erbij kan komen. En zo tikken de minuten weg in de eerste helft. En zal het publiek toch enigszins teleurgesteld zijn. Niet door het spel, maar door de stand op het scorebord. Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Van Marwijk is er even bij gaan staan. Ja, had hij net ook al. Die heeft hij een fase gestaan. Toen is hij weer gaan zitten. Dus die heeft ook zoiets van. Maakt een beetje het... af van verdrogen is buiten waarschijnlijk. Ja, maar het kan net iets, uh, het kan net iets doeltreffender, zal hij ja, denk ik, dat denken. Dat denk ik ook. Van Bommel heeft de bal. Die staat uh, zeg maar even op de middenlijn nu. En kijkt. Is er ruimte? Aan de linkerkant had gekund. Hij kiest voor het centrum. Daar is het eigenlijk heel druk. De bal komt bij Strootman. En daar inderdaad de ruimte bij Kuit. Stroopman heeft dat ogenblikkelijk gezien. Draait de bal bij Kuit in de voeten. Kuit zoekt het strafschopgebied op. En uh, loopt dan wat naar binnen schiet en die bal van richting veranderd lijkt het nog door in de doelmond Huntelaar. Ik maar vraag die stoppots, me af of hij inderdaad buitenspel spel zou ja. hebben gestaan dan. Even goed heeft de keeper de bal gewoon te pakken, want zoals gezegd dat is de zwakste niet. Aardige actie wel van Kuit, die naar binnen draait langs twee man en dan probeert de bal in de korte hoek te schieten. En Huntelaar raakt de bal volgens mij nu ik in de kijk uiteindelijk niet. Maar goed, het uh, doet er allemaal niet zoveel veel. Nee, maar aan als hij doen. hem had geraakt dan? Dan had hij buiten spel gestaan ja. zeker. Ja. Bal uh, voor Vorm. Vorm geeft hem uh, mee aan Matthijsen. Matthijs uh, met het balbezit uh, naar de rechterkant van het veld en richting Van Bommel. Een paar spelers dus er op het laatste moment uh, niet bij. Uh, Maduro uh, was daar een van, waardoor Bruma speelt. Maar ook het verhaal Robben krijgt uh, toch wel weer een uh, vervolg. Omdat er uh, inmiddels wel weer een beetje ruzie schijnt te zijn tussen uh, uh, Bayern en uh, de KVB. Met name de dokter van Bayern. De heer Wolfhard heeft zich weer uitgelaten over het feit dat er een verkeerde diagnose gesteld zou zijn in Nederland. We krijgen een continuum story. Terwijl juist de, de dokter van de KVB, de heer Goudswaard, had geconstateerd dat er een, een, een schutje in de liefde zat. En uh, dat zou de reden zijn geweest om uh, Robben snel terug te sturen. Complimenten van Rominieke, alleen niet dus van de dokter. Terwijl Kuit nu misschien voor 1-0 kan gaan. En het is 1-0. Kuit geeft de bal voor. En daar is Klaas-Jan Huntelaan. Toch weer hij, het goudhandje van de uh, deze formatie, je heeft uh, heel weinig ruimte nodig. De voorzet is van Kuit. en het doelpunt is voor uh, Huntelaar. Die als een tuffeltje uit een doosje bij de eerste paal opduikt. En onhoudbaar uh, voor de keeper de bal inknalt. Huntelaar met een geweldige middelde wat betreft het scoren in het Nederlands elftal. De bal achter de defensie gespeeld van Moldavië. Kuit kijkt en dan is het boem! Huntelaar, echt een spitsencode. goal hè? Ja, maar er zijn twee dingen die mij opvallen los van de Huntelaar. Is dat A, de, de, de loopactie van Kuyt is werkelijk fenomenaal. Die komt van links in volle snelheid over het veld naar rechts. Is aanspeelbaar. En de voorzet van Kuyt is eigenlijk geen voorzet. Maar een soort schot op Huntelaar. Zo hard. En Huntelaar met gevoel voor techniek. denkt: nou ja, ik heb er tien gemaakt in de kwalificatie. Dan kan de elfde er ook wel bij. Maar dit zijn knappe goals hoor. Dit, is, uh, dit zijn doelpunten die vragen om techniek. Om dat op zo'n hoog tempo met zoveel snelheid en kracht te kunnen uitvoeren. 1-0 voor Oranje. Nou ja, daar hebben we dus 40 minuten op zitten wachten. Dat die treffer er komt, dat verrast werkelijk niemand. Met het balbezit voor Moldavië kan ik misschien toch nog even het verhaal afmaken van Bayern en de KVB. Het zou mij nog niet verbazen als uiteindelijk die vriendschappelijke wedstrijd die doorgaat in mei. Die er nog steeds staat van het gedoe rond het WK. Maar Nederland gaat nu met Pieters in balbezit misschien proberen snel op 2-0 te komen. Naar Kuit. Kuyt kan net niet die bal binnen doorschuiven. Want die gaat even tegen de voet. ...van een verdediger waardoor de bal over de zijlijn gaat. En Kuit de inworp gaat nemen. Maar ja, misschien krijgen we er nog één bij voor de rust. Kuit heeft dan wel één element nodig, dus een bal. Die moet hij zelf even halen. En die kan hij dan nu gaan ingooien. Naar wie? Want er is nu niemand die beschikbaar is. Behalve Pieters. Pieters krijgt de bal dan ook. Kuit speelt de bal tegen de tegenstander aan. Dan kan Moldavië er misschien uitkomen. Alexeev zou aangespeeld kunnen worden. Maar die staat buitenspel. Vandaar dat die bal er niet komt. En er even via Cebutaru balbezit is voor Moldavië. Maar de bal gaat verder terug. En komt dan bij naar Masco. Die dus één keer gepasseerd is deze doelman. Die de bal naar voren trapt. Richting de middellijn. En uiteindelijk is het Van Bommel. Die een overtreding maakt met balbezit blijft voor Moldavië. Toen in 2003 Nederland en Moldavië elkaar troffen in Eindhoven, werd het 5-0. Ook toen viel de eerste treffer pas net voor rust. Van de voeten toen van Patrick Kluivert. Dat was overigens, min of weer toevallig, de laatste goal die Patrick Kluivert in Oranje maakte. Zijn 40ste. Daarna nog wel zes keer gespeeld, maar geen doelpunt meer. Strootman aan de bal. Draait in de middencirkel. Weg van de tegenstander. Geeft de bal aan de rechterkant mee aan Van de Wiel. De rechterkant ligt nu helemaal open. Huntelaar gebaard doet dan maar terug naar Bruma. Doet dan maar terug naar Matthijsen. Dan gaat Van de Wiel loopt door aan de rechterkant van het veld. De bal gaat nu naar de andere kant. Waar Van de Vaart hem ophaalt. De van de middenlijn om zijn as draait. En dan zoekt en kijkt. Is er beweging voorin? Huntelaar kaats terug. naar Van de Vaart. 4-5 meter over de middenlijn. Loopt. Van Bommel aangespeeld. Van Bommel kuit. Kuit naar Strootman. Strootman naar Van de, de, de Wiel. Dat ballen. is prachtig. Van de Wiel. Van de Wiel. En net een halve meter over. Geduldige mooie aanval van het Nederlands elftal. Drie minuten voor rust. Waarbij Van de Wiel. Heel dicht bij een doelpunt was, maar de bal een half metertje overschiet. Met links over. Mijn vraag is, hoe groot gaat Strootman worden? Die maakt zulke stappen. Het is echt ongelooflijk. De rust die hij heeft, de techniek die hij heeft, het overzicht wat die jongen heeft. 21. En, ja, het, heel erg snel gaat dat. En uh, een enorme aanwinste voor het Nederlands elftal. Uh, en dus ook voor PSV, waarin hij ook uh, al binnen een uh, twee, drie maanden... Een hele belangrijke pion aan het worden is. Nu met Van der Vaart in balbezit. Van der Vaart speelt de bal uh, niet goed door. Maar het uitverdedigen van Moldavië is ook slordig. Kan er uiteindelijk toch worden uitverdedigd door Chap -10, Die de bal nog een keer krijgt. Maar meteen omsingeld uh, wordt door uh, drie, vier oranje hemden. Met het balbezit uh, nu ter hoogte van uh, de... Ja, bijna bij uh, de penalty stip. Uiteindelijk wordt het uh, wegverdedigen van Moldavië... Uh, krijgt het gestalte met een bal richting Alexeyev, Maar die, die is echt... Uh, een eenzame cowboy in de prairie die uiteindelijk een tikje krijgt van Strootman. En Strootman zegt ik doe eigenlijk niks. Scheist er zegt niet zeuren. Vrije trap voor Moldavië. We zitten in de slotfase van de eerste helft. Officieel nog anderhalve minuut. Tussenstand 1-0 in het voordeel van Oranje. Toen ik tiener was en uh, naar voetballen op de televisie keek... Geleden, al... jongen. Heel lang geleden, Heel lang je. geleden. Toen ik... Uh, <laughs> toen, als het al uitgezonden werd, want dat wist je toen ook nog nee. niet... Toen speelde het Nederlands Elftal tegen uh, Schotland of Hongarije of Oostenrijk. En je had geen idee of ze wonnen. Je wist nee, het niet. Dat is waar. In elke uithoek van Europa kon Oranje toen verdrinken. En tegenwoordig ga je zitten en denk je... Ja, we winnen, we gaan even kijken met hoeveel. Dat is een merkwaardige, tegelijkertijd ook geruststellende gedachte... Van der Vaart heeft de bal in de slotfase van de eerste helft waar Oranje tegen Moldavië met 1-0 voor staat. Dat had al veel meer kunnen zijn. Maar als Oranje geduldig blijft voetballen in een behoorlijk tempo ook, dan komen er in de tweede helft gegarandeerd nog goals bij. Het zou misschien voorstel zelfs kunnen in de slotseconde met aan de bal Van Bommel. Van Bommel hard aangespeeld richting Kuit. maar die laat de bal even onder de voet doorglijden. We moeten niet vergeten dat het veld ook glad is. Uh, en het is bijna niet te zien aan de aannames van het Nederlands al Alleen zo nu en dan zie je even dat er een balletje doorschiet. De bal bezit nu uh, voor Ivanov, de hoogte van de middellijn. Uh, slechte bal uiteindelijk gespeeld door uh, Epuriano. En de bal bezit dan voor uh, Van Persie, die helemaal op eigen helft. Met uh, een uh, mooie beweging uh, langs 1 2 man ga ga gaat. En hem dan geeft aan Van Bommel. Gaat hartstikke lekker. Van Bommel dan. Uh, van Bommel richting Strootman. Strootman richting Van Persie. Van Persie. Terwijl het tempo nu voor de eerste fase eigenlijk even wegzakt. Maar nu uh, weer versnelling misschien. Het Huntelaar van de wiel aan de rechterkant heeft Kuit balbezit. Kuit speelt de bal dan hard aan richting Huntelaar. Die de bal uh, moet proberen binnen te houden. Dat lukt uiteindelijk niet. Mede dankzij de schijnbeweging van De Bal gaat over de achterlijn. En zo zitten de eerste 45 minuten erop. Hebben we één extra spelminuut. Dus nog 50 seconden. Dan is het rust. En dan weten we ook dat het met 1-0 ongetwijfeld uh, het uh, koffiedrinken gaat beginnen. 1-0 tussenstand door Doelwit van Huntelaar in de 39e minuut. Nawasco gaat de bal trappen. Dat doet hij in de richting van de middenlijn. Daar is van Nederland eigenlijk niemand nu beschikbaar om die bal op te vangen. Dat doet dus Alexeev. En vervolgens de baas naar de rechterkant van het veld. Zou Moldavië dan in die slotseconde van de eerste helft voor het eerst gevaarlijk kunnen worden? Er staan nu zowaar vijf mensen op de Nederlandse helft. Vorm moet zowaar alert blijven nu als een bal komt. En die wordt dan onderweg nog aangeraakt ook. En komt dan in zijn handen terecht. Een applaus van de mensen op de tribune, omdat Michel Form eigenlijk voor het eerst in deze wedstrijd in kon, ja, de voor de zelf zou doen. En dat heeft hij goed getoond. Hij mag naar de Olympische Spelen. <laughs> ja, ondanks het feit dat het kast uiteindelijk de doping heeft weggeworpen, is het balbezit nu uh, voor niemand. Voor de scheidsrechter 1-0 is het in uh, Rotterdam. De ruststand met het doelpunt van Huntelaar. En in de tweede helft komen er ongetwijfeld Nederlandse doelpunten bij. Tot zo.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 België eist dat Frankrijk zich garant stelt voor het Franse deel van de bank. Premier Le Terme overlegt daar morgen over met zijn Franse collega Filon. Deze week bleek dat Dexia grote risico's loopt... vanwege het bezit van Griekse staatsobligaties. Dexia heeft ruim 3 miljard euro aan Griekse staatsschuld in de boeken staan. Dat is meer dan de schuld van alle Nederlandse banken samen in Griekenland. Volgens Belgische media blijft België een aantal jaren eigenaar van de bank... om te voorkomen dat Dexia, net als destijds Fortis voor een te laag bedrag wordt verkocht. Morgen en zondag moeten de details van het ontmantelingsplan worden uitgewerkt... zodat de duidelijkheid is als maandagochtend de beurzen opengaan. In Polen zijn twee mannen aangehouden... die worden verdacht van een reeks aanslagen op IKEA-vestigingen... melden Poolse media. Naar een derde zou nog worden gezocht. Op 30 mei ontplofte een explosief in een prullenbak... bij de IKEA-vestiging in Son bij Eindhoven. Dezelfde avond gingen bommetjes af in de Belgische steden Gent en Lommel... en in het Franse Liel. Later waren er nog soortgelijke incidenten bij Ikea's in het Oost-Duitse Dresden en in twee zaken in Tsjechië. Het Zweedse woonwarenhuis bevestigde vorige maand dat het wordt afgeperst. Volgens Poolse media is een van de twee arrestanten... vroeger veroordeeld voor drugsmisdaden. Bij het busongeluk bij Bandung op Java is nog een Nederlander omgekomen. Er zijn nu twee Nederlandse doden, een man en een vrouw. Ook een Japanse toerist is verongelukt. Er zijn in totaal acht gewonden. Elf van de veertien passagiers in de bus waren Nederlander. De Nederlandse ambassade heeft medewerkers naar de plaats van het ongeluk gestuurd om de Nederlanders bij te staan. Volgens Indonesische media weigerden de remmen van het busje toen het een heuvel afreed. Het busje sloeg toen over de kop. Het weer? Vanavond wisselend, bewolkt, buiig en een kleine kans op onweer. Mooie wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. Het wordt morgen ongeveer 13 graden. Zondag bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.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 E-matching, online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Ja, beste mensen, hier Kees van de minder file berichten met een prettige mededeling. De nieuwe spitsstroken op de A9 tussen Alkman en Uitgeest zijn open!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 Iedereen mentaal weerbaar. Performa 12 en 13 oktober, jaarbeurs Utrecht. Gratis toegang via performa.nl. Ja. Zes minuten voor half tien we zitten in de rust van Nederland. Moldavië 1-0 daar door het doelpunt van Huntelaar. Zometeen Jack van Gelder en Bas Stichler met de tweede helft vanuit de Kuip. Maar we kunnen nog even de gelegenheid aangrijpen om de tussenstanden door te nemen van de wedstrijden elders in Europa... want er wordt overal gespeeld uh, en er moeten ook nog beslissingen vallen. In groep A is de beslissing al gevallen. Uh, dat is de pool van Duitsland, is al geplaatst. Daar zijn Turkije en België nog in de race voor een play-off-ticket. Turkije, Turkije van Guus Hiddink, speelt thuis tegen Duitsland... en staat achter met uh, 1-0 door het doelpunt van Gomez. België-Kazachstan, dat is nog geen Rusland... want die zijn een kwartiertje later begonnen. Daar is het nog 0-0. En Oostenrijk, al wel een uitslag van Oostenrijk tegen Azerbeidzjan bij, bij Azerbeidzjan moet ik ook zeggen 4-1 won eh, Oostenrijk daar eh, wedstrijd nauwelijks meer van belang trouwens Janko van SC Twente maakte wel twee doelpunten. Groep B dan. In deze groep gaat Rusland aan de leiding, maar ook Ierland, Armenië en Slowakije doen nog mee. Daar is om eh, vijf uur al gespeeld Armenië Macedonië. Werd 4-1. Dat is, uh, is dus de eindstand. Armenië blijft in de race door die uitslag. Om kwart over acht de begonnen Slowakije en Rusland. Het Rusland van dik advocaat natuurlijk. Daar is de tussenstand 0-0. Uh, en Andorra, Ierland, die wedstrijd is nog niet begonnen. Die begint zo meteen over vijf minuten om half tien. In Pool C is Italië al geplaatst. Servië heeft daar de beste papieren om nummer 2 te worden. En die spelen ook tegen elkaar. Servië tegen Italië. Begon om kwart voor negen. Stand vlak voor rust 1-1. Ook om kwart voor negen begonnen Noord-Ierland-Estland. En daar de stand vlak voor rust 1-0 voor Noord-Ierland. In groep D. Frankrijk gaat hier aan de leiding. Op de voet gevolgd door Bosnië-Herzegovina. Maar ook Roemenië en Wit-Rusland doen nog mee. Om acht uur is daar begonnen Bosnië-Herzegovina tegen Luxemburg. Uh, die zitten dus halverwege de tweede helft. Daar heb ik overigens geen tussenstand van. Misschien kunnen we die nog krijgen... Om half negen begonnen Roemenië-Wit-Rusland. Daar is de Rusland 1-0. En bij Frankrijk-Albanië, die wedstrijd is zo niet zo gek lang. Bosnië heeft met 5-0 van Luxemburg, uh, staat het daar voor. Met 5-0 tegen Luxemburg, heeft hij die tussenstand ook inmiddels. Uh, Roemenië-Wit-Rusland had ik gezegd, dat is 1-0 op dit moment als Rusland En Frankrijk-Albanië, nou halverwege de eerste helft, 25 minuten gespeeld daar, is het 1-0 voor Frankrijk. Groep E, dat is de groep van, uh, van Nederland, uh, staat dus. Voor met 1-0 tegen Moldavië, Zweden of Hongarije wordt daar de nummer 2. Nou, Zweden doet goede zaken, want dat wint met 2-1 bij Finland. In groep F, daar gaat het tussen Griekenland en Kroatië. Die spelen ook tegen elkaar. Kwart voor negen die wedstrijd begonnen. Griekenland, Kroatië. Stand vlak voor rust nog 0-0. Kroatië is trouwens bij een overwinning geplaatst. Daar wordt ook nog gespeeld. Letland, nee, die wedstrijd is al afgelopen. Letland tegen Malta. Dat is 2-0 geworden voor Letland. Groep G dan. Engeland kan zich plaatsen bij een overwinning. ...in Montenegro. Om 9 uur begonnen. 25 minuten onderweg daar Engeland tegen Montenegro. En staat ook bij Montenegro voor met 1-0. Wales, Zwitserland, stand uh, daar vlak voor rust, 0-0. In groep H. Portugal, Denemarken en Noorwegen... zijn nog in de race Cyprus. En Denemarken die zijn daar om half negen tegen elkaar begonnen. En de Denen doen het goed, want die staan met 4-0 voor. Twee doelpunten van Rommedaal. Uh, Portugal tegen IJsland. Daar hebben we nog geen tussenstand van de kroon niet Want die wedstrijd begint pas over een half uur om tien uur. Dan groep I, ten slotte. Nou, Spanje is daar al lang geplaatst. Tsjechië en Schotland kunnen allebei nog tweede worden. Uh, Tsjechië, ja krijgt het uh, moeilijk vanavond, want speelt thuis tegen Spanje. Um, er staat daar vlak voor rust, even kijken, kwart voor negen... begonnen die wedstrijd. Vlak voor rust staat zich al met 2-0 achter thuis tegen Spanje. Dat waren alle tussenstanden die ik uh, u kon geven op, uh, op dit moment.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 Klinkt heel oud. Valt nog mee. Kom, Condensie komt uit 1982. Um, ik heb u net een hele lange lijst gegeven... met, uh, met, met ruststanden, eindstanden, tussenstanden. België, um, daar hadden we... Een 0-0 tussenstand van, want die wedstrijd was om kwart voor negen begonnen... België, Kazachstan, België dat nog uh, steeds in de race is voor een play-off-ticket. Uh, beste nummer 2 moet het dan worden. Hij uh, zit in de pool met Duitsland, du Duitsland dat met 1-0 voor staat bij Turkije. België-Kazachstan, dat was dus 0-0, maar het kan snel gaan... want uh, het is inmiddels 2-0 geworden door de Belgen. O voor de Belgen... onder meer door een, een, do een penalty-bunnet door Timmy Simons. Kijk, ook even met een schuin oog horen of er in Rotterdam al beweging is. Daar schijnt het nog rust te zijn. Zometeen dus deel 2, twee, de tweede helft van Nederland-Moldavië. Hoe is het nou met jou? Ik heb het zelf al maanden over mij. Maar ben eruit genoeg, vandaag ben jij. Hoe is het nou met jou? Hoe is het nou met jou? Het was een hel, maar echt, ik ben eruit. Kijk naar mij, ik huil niet meer, ik fluit. Hoe is het nou met jou? Maar lach me uit om wat verdrokken heen. Ja, heb ik wanseld Zo jarenlang met mij en ineens is het klaar. Ineens was je met hem voor mij al raar. Maar hoe was dat nou voor jou? En dat het dan niet lukt? Het jammer. Wat jammer was er, zeg maar, geen gemie. Jij weet het, schat, jij deed het, ik het niet. Dus hoe is het nou met jou? Maar lach me uit omdat verdronken heet. Gepanzeld en vergoed. Maar nou weet het waar heb je van die leuke duo's. Zoals in dit geval Nick en Thomas, sterker nu dan ooit. Ons duo in de Kuip. Uh, niet alleen leuk, maar ook zeer informatief. Tweede helft van Nederland, Moldavië, Bas Stiglijn. Check tweede helft begonnen hier in de Rotterdamse Kuip. Met tot nu toe nog steeds die tussenstand die na 45 minuten ook op het scorebord stond. Namelijk de 1-0. Terwijl nu bijna de 2-0 eraan kwam. Maar de bal van, de, van Mondland van de Wiel werd net onderschept in de defensie van Moldavië. Terwijl Moldavië er probeert uit te komen. Eén ding vergeet, namelijk de bal. En dat is lastig. Ivanov was dat. En nu het bal bezit in het hart van de verdediging bij Bruma. Bruma, die uh, ja, ik denk echt dat het een, een grote speler wordt uh, voor het Nederlands elftal. Een jongen met een grote toekomst voor zich. Heel jong nog. Met uh, strootman nu een bal bezit. Strootman de richting Van de vaart. Strootman zit er weer tussen. Van de vaart kan er net niet bij komen, van Persie wel. Bal dan aan de linkerkant van het veld. Kuit. Kuit uh, met die bal voor. Met zijn rechter, daar waar hij eigenlijk met zijn linker had gemoeten. Maar uh, die bal draait dus nu in de handen van uh, Namasco. Die heel pittig was in de eerste helft. Dus uh, van ons de bijnaam. Ja, goed. Geeft uh, Namasco in ieder geval met Ed Balbse. En die gaat de bal een uh, trap geven in de ja. richting van de Hollandse helft. Dat kan niet goed. En uh, die bal komt op het hoofd van Bruma. Bruma komt eigenlijk meer omhoog dan naar voren. En zo kan Moldavië wat balbezit houden via Soeferhoff aan de rechterkant van het veld. Daar moet Nederland serieus oppassen. Soeferhoff wil schieten, maar glijdt weg. Moldavië houdt wel balbezit. Kuyt moet nu zelfs helemaal mee verdedigen. Dan komt er een bal op het strafselbied ingestoken. Die wordt door Bruma onschadelijk gemaakt. Komt vanaf het middenveld met een kopbal van Bulgaro weer terug in de handen van vorm. Het is eigenlijk de tweede vangbal van de keeper. Het gebeurt na 47 minuten. Oranje dus op 1-0. De goal van Huntelaar. Vijf minuten voor rust. En Oranje wil graag een tweede. En de wedstrijd daarmee beslissen. Daar kan die misschien al komen via Kuiten van de Vaart. Kuiten draait weer naar binnen toe. Geeft mee aan Pieters aan de linkerkant van het veld. Drie mensen voor het doel. Dan komt de bal van Pieters. Van Persie wil wel koppen. Maar trekt zijn hoofd eigenlijk meer in dan dat hij omhoog gaat. Kijkt dan naar de scheidsrechter en zegt. Goh, ik voelde dat ik even werd vastgehouden of aangetrikt. Zag jij dat niet? En de scheidsrechter heeft dat blijkbaar niet gezien. Overname naar slechte aanname op het uh, middenveld van Moldavië... voor zelf Nederlands Elftalstroot... maar met een misverstandje van Van Persie, die de bal niet verwachtte. Dan uh, het balbezit uh, voor uh, Suvarov. Suvarov naar de linkerkant van het veld. Misschien dat er uh, iets uh, gaat ontstaan met uh, Cebutaru... maar uh, er ontstaat wel wat, maar het is balbezit voor vorm... zodat uh, de bal weer kan mee worden gegeven aan uh, Bruma. Terwijl nu de officials uh, zich pureren door één deurtje... en denken van uh, binnen was het toch wel veel aangenamer... is het balbezit uh, nu uh, voor Kuit. Kuit dan te hoogte van de middellijn richting Van Bommel. Van Bommel, Strootman, Strootman, Pieters. Dat gebeurt allemaal ter hoogte van de middellijn. Nu aan de linkerkant van het veld helemaal. Van Persie met die uh, aparte stijl van hem. Met dat hangende handje eigenlijk. Uh, Balbezit nu richting Strootman. Aan de rechterkant van het veld is er nu wat ruimte. Van Bommel geeft de bal op de midden van het veld. goede bal met Van de Vaart. Opening aan de linkerkant met Pieters. Daar is ruimte. En daar komt het doelpunt. Nee, bal op de lat. Nu toch echt wel op de lat, hè? Nee met mensen. Me van Persie Mooie aanval weer en vol op de lat dit keer Van Persie. Nadat hij de bal van Pieters die aan de linkerkant alle ruimte heeft om iets te bedenken. En eigenlijk misschien wel het aardigste bedenkt. Namelijk zomaar ineens heel rustig klaarleggen voor Van Persie. Van Persie schiet de bal of vanaf de rand van het strafschopgebied op de lat. Keeper zat wel in de buurt naar Masco Maar zou er denk ik geen hand meer tegen hebben gekregen. Eerste grote kans na rust voor het Nederlands elftal is dus voor Van Persie. Na 49 minuten die op de klok staan is het balbezit alweer voor Matthijsen. En kan de volgende aanvalsgolf van Oranje komen. Ingeleid door de aanvoerder Van Bommel. Van Bommel uh, speelt de bal uh, niet naar kuit. Laat hem eigenlijk een beetje liggen voor Kuyt. Als trootman de bal terug richting Matthijsen. Matthijs richting Van Persie. Van Persie kijkt waar er ruimte is, maar in Nederland creëert ruimte, omdat de passing gewoon goed is. Met nu via Kuit de bal richting Van de Wiel. Van de Wiel zoekt zijn man niet op, speelt de bal even terug naar Kuit. Kuit nu eigenlijk spelend als rechter middenvelder. Bal richting Strootman. Strootman neemt de bal onder controle, raakt de bal bijna kwijt, maar via Van Bommel en Huntelaar en Van der Vaart en Strootman is er een snelle combinatie ingezet. Uiteindelijk strandt die combinatie, maakt Strootman een kleine overtreding. Maar die versnelling met de bal, met de passing van de bal, het hard aanspelen en het ook gewoon aanspelen in de, in de as van het veld. Dat is mooi om te zien. En Nederland gaat zich daar steeds meer in bekwamen. De eerste keer dat we eigenlijk dat signaal met dit elftal zagen... was in de fietschappelijke wedstrijd in Freiburg tegen Mexico. Toen Nederland ook veel bewogen om de spits zijn. Ja, ik zit even te kijken naar het smsje dat ik uh, krijg van onze vrienden... van de persdienst van de KNVB. Dat staat daarin. 48.000 toeschouwers... In dit stadion, daarmee is het voorbeeld uitverkocht. 50ste minuut 1 e voor het Nederlands Elftal in de wedstrijd tegen Moldavië. Balbezit even voor Moldavië op de oranje helft via Ratsu. Die hem geeft in het centrum. Matthijsen laat zich in de lucht aftroeven. Maar de bal het eigenlijk uit het duel naar de linkerkant. Waar Pieters dan de bal over de zijlijn laat lopen en een ingooi mag nemen. Matthijsen liet zich even aftroeven door uh, Spits Alexeev. Die overigens een kop groter is ook dan Matthijsen. Een ingooi is genomen. Gaat terug naar vorm. Vorm Bruma. Bruma draait en geeft de bal eigenlijk ineens... Draai mee aan of Strootman of Van Bommel. In dit geval is het Strootman. En de beweging is er alweer voor in de bal. Naar de zijkant naar Van de Wiel. Van de Wiel de bal even teruggespeeld richting Bruma. We hebben het eigenlijk nog niet gehad over de keuze van Marwijk voor Strootman. Die dus Nigel de Jong... Een uh, gereputeerde speler binnen het Nederlands Elftal uh, aan de zijkant heeft gehouden. Die zal ongetwijfeld wel gaan spelen in Zweden. Maar ik vind het wel opvallend uh, dat dat is gebeurd. De Strootman maakt het ook uh, helemaal waar. Speelt goed, nu ook in balbezit, richting Van de Vaart. Van de Vaart richting Pieters. Pieters uh, die uh, veel uh, aangespeeld wordt en aan de linkerkant veel ruimte vindt. Waar Kuit de bal nu probeert te geven naar Huntelaar of naar Van Persie. Die krijgt een tikje. Maar typisch Kuit herovert de bal. Speelt de bal dan niet goed richting van Persie. Uitverdedigen van Moldavië is ook niet goed. Het uitverdedigen kost al onvoorstelbaar veel kracht. En dan gewoon met een wilde hijs over de zijlijn gespeeld. Halverwege de helft van Moldavië. Snel ingegooid door Pieters. Pieters ziet hoe de bal richting van Persie wordt gespeeld. of van de vaart. Maar er zit net een mannetje tussen. Uitverdedigen van Moldavië krijgt gestalte, maar er zit Van Bommel er weer bij. Uh, het is ongelooflijk hoe uh, Nederland meteen jaagt uh, naar balverlies uh, om die bal zo snel mogelijk te heroveren. Dat geldt nu ook voor Van der Wiel. Speelt de bal richting Strootman. strootman Huntelaar. Je wordt er als tegenstander helemaal krank van. Met Van Persie uh, nu wachtend op de bal die hij niet krijgt. <coughs> Omdat de bal even gaat richting Strootman. Excuses. Sigaartje was dat. Niet uh, hierop gerookt, Anders krijgen we daar weer problemen mee. Van der Wiel. Nu aan de rechterkant van het veld. Van der Wiel. Geeft de bal richting Van Bommel. Van Bommel van de Wiel. Is die iets te hard? Nee. Van de Wiel geeft die bal voor. Die bal is wel te hard. Van Persie krijgt een duwtje. Zeidt ze zegt, daar kan ik niet voor fluiten. Het was een overtreding, uh, zegt de Van Persie. Uh, gemaakt uh, ter hoogte van uh, het eigen doel waar... Uh, de overtreding maakt en dan zou er dan toch een wissel zijn bij Moldavië. Want ik had de nummer 12 niet eerder gezien, of, 13 was het. of ik zie nu de nummer 12 die er nog niet is. Van de vaart met de corner. Ja, het was nummer 13. Maakt niet uit. Hij pakt van Persie wel vast, trouwens, die uh, naar de grond gaat. Als dus de scheidsrechter dat ziet, kan je hem daar gegarandeerd op de stip leggen. De scheidsrechter deed dat niet. De hoekschop is inmiddels genomen en heeft werkelijk niets opgeleverd. De bal ligt helemaal aan de andere kant van het veld voor de voeten van Vorm, en Vorm geeft hem mee aan Bruma. En Bruma die uh, kijkt om zich heen. Ziet dat Stroopman dan weer als speelbaar is. Wat me opvalt is dat Stroopman niet alleen ballen opvraagt en ze graag wil hebben. Maar dat ook ploeggenoten eigenlijk zonder dat ze erover na hoeven te denken hem de bal geven. Op het moment dat ze denken dat dat goed is. Hij wordt kortom volledig geaccepteerd in pas Interland 7. Na zijn debuut tegen Oostenrijk heeft hij alleen in de wedstrijd uh, thuis... Tegen Hongarije niet meegedaan. En al die andere wedstrijden is hij in actie gekomen. Pieters door aan de linkerkant. Weer de bal kort naar Van Persie. Die niet schiet dit keer. De bal teruggeven naar Pieters. Dat loopt eigenlijk allemaal net niet lang. Het was Stroopman trouwens. Die lijken toch op elkaar. Dan ja, dan ze zelf. hebben een beetje hetzelfde koppie, hè ja. En uh, het uitverdedigen van Moldavië dan... Wat, te wat dat betreft is het neer. lekkerder als die Jong meedoet. Balmers <laughs> zit nu richting Van de Vaart. Van de Vaart. Oh, wat een, uh, een mooie beweging. Maar dit werd niet doorzien door Huntelaar. Dan de overname weer kuit kuit Pieters, Huntelaar. Huntelaar iets te krap. Kuit krijgt de bal dan een beetje tegen het lichaam aangespeeld. Moldavië probeert er dan uit te komen. Dat zal een harde trap naar voren worden. Nee, een duwtje van Huntelaar. Die krijgt de vrije trap tegen. En Huntelaar is boos op de scheidsrechter, Maar die is zo verstandig om meteen zijn rug af te wenden van de reactie van Huntelaar. Zodat de vrije trap er is voor Igor Armars. Spelend bij Kuban. Geen idee. Nooit van woord van die club. Zoals het eigenlijk voor deze hele ploeg geldt. Er is geen speler die bij een grote club speelt. Of ja, toch wel... Locomotief Moskou of Dynamo Moskou, dat wel, maar niet bij een grote uh, ploeg in uh, Engeland, uh, Spanje, Italië. Nee, en dat zijn ook, het zijn ook heel veel jongens die nog in de eigen competitie spelen. Dus op dat vlak uh, kun je ook zeggen dat het echt een klein voetballand is dat hier ja. in Rotterdam is neergekomen, neergestreken. 9 minuten gespeeld in de tweede helft, 1-0 de voorsprong van Nederland door de goal van de Huntelaar in de 40ste minuut uh, tot stand gekomen na een prachtig voorbereidend werk van Kuit. Dan nu Van Bommel de bal heeft en hem kwijt kan aan de linkerkant van het veld. Van Persie draait langs twee man. Een-tweetje met Van der Vaart. Dat is goed gedaan. Van Persie heeft gezien dat Van de Wiel komt aan de rechterkant. De voorzet van Van de Wiel is niet goed. Komt tegen de rug aan van een van de tegenstanders op het middenveld. Spelen dan Van Bommel en Strootman elkaar de bal toe. Dat loopt omdat het wat aan de korte kant is net goed af. Van Bommel houdt even halt en wacht dan op ruimte die ontstaat. Nou ja, waar? Kiest voor Pieters en Kuit aan de linkerkant van het veld. Kuit, een schaar, nog een schaar. Dan naar binnen de bal teruggeven aan Van Bommel. Van Bommel op de middenas Opent aan de linkerkant van het veld. Waar steeds de ruimte is bij Pieters. Die de voorzet geeft. Nee, dat uiteindelijk niet doet. Dan is het kuit. Er staan een hele hoop spelers te vragen om de bal. Die er uiteindelijk wel komt. Maar niet helemaal goed. Zodat de doelman hem makkelijk kan pakken. En daarmee noem je eigenlijk ook de enige uitblinker. Aan de Moldavische kant. Namasco. Die het tot nu toe uitstekend doet. En geen schuld had aan het doelpunt. Dat Huntelaar dus in de 39e minuut van deze wedstrijd scoorde. Namasco rolt de bal even het veld in. Schiet de bal dan ver naar voren. En dan is er het wel dat er gewonnen wordt door Bruma. Maar dat doet hij ten koste van een overtreding. Hij deed dat uh, omdat hij een duwtje gaf in de rug van Alexeev. En nu komt Moldavië op de helft van Nederland. Met een uh, vrije schop dus halverwege die helft. Dat, zou, is, nou ja, dat, zou, dat is voor het eerst dat deze wedstrijd dat alle Moldavische veldspelers op de helft van het Nederlands zelf al komen. Het gebeurt na een klein uur. En er gaat gezocht worden naar koppers die zich in het strafselgebied hebben verzameld. Nou, die worden ook gevonden, maar die hebben een oranje shirt aan. De bal wordt weggekopt zonder enig probleem door Strootman. Dan wil Oranje er snel uitkomen. Kuit jaagt zijn tegenstander op. Er komt wel weer een trap het strafselgebied in. Die wordt vervolgens door Bruma weggekopt. Dan wordt er van afstand geschoten en laat vorm de bal eigenlijk een beetje onhandig van zijn borst afspringen. En heeft hem dan in tweede instantie te pakken. Ik denk dat die bal vlak voor hem stuitert en door het natte gras vermoedelijk nog wat extra effect krijgt. Dat oog allemaal niet heel prachtig trouwens. shep was de man die schiet een vorm in twee de man die redt, maar zal niet trots zijn op deze reding. Nee, het eerste schot hè, van Moldavië na 56 minuten met een goede aanname van van de wielzeg. Prima gedaan. Met de versnelling richting Huntelaar. Huntelaar raakt de bal kwijt in het 16 meter gebied. En dan komt de bal uh, uiteindelijk via Ivanov in de handen van zijn doelman. Die uh, de bal makkelijk kan pakken. Was absoluut geen bewuste terugspeelbal. Vandaar dat uh, de scheidsrechter ook gewoon ziet dat de bal nu door uh, Namasko naar voren wordt geramd. Daar waar de regen inmiddels gestopt is en de wind wat toeneemt, van de wiel de bal probeert richting hun te koppen, wordt hij weggewerkt door Armas. En is het opjagen van het Nederlands zelftal in ieder geval op dit moment niet goed genoeg. Omdat even Moldavië balbezit had. En zowaar twee man achter elkaar balbezit konden houden. Maar dan is het Kuit die de bal overneemt. En het balbezit is weer voor Pieters. Ook met Pieters noemen we het toch iemand die zich heel makkelijk op een solide manier in het Nederlands zelftal heeft gespeeld. Daar waar de erfenis van Van Bronkorst een probleem leek te worden. Nu met Strootman. Strootman aan de linkerkant van het veld. Op een metertje of 25 van de achterlijn speelt de bal even terug naar Kuit. Kuit. een beetje achter Van Bommel gespeeld tot het middenas van het veld. Dan richting Van Persie die een hakje probeert te geven richting Van de Vaart. Dat lukt niet, maar dan gaat Van Persie op jacht naar de bal, maar ook op jacht naar een enkel. Waardoor er een vrije trap is voor Moldavië. En we een wissel krijgen bij Moldavië. Arthur Patras komt erin. Soeverhoff gaat eruit. Soeferov. Prima. De is nummer 16. Eerste wissel van deze wedstrijd. Nog één dingetje over Pieters. Want ik vind het leuk dat je dat zegt. Die heeft zich inderdaad heel goed ontwikkeld. Zie je ook bij PSV. Die is natuurlijk een jaar geleden. Maakte hij zijn debuut in die gekke wedstrijd in Oekraïne. Toen zeven mensen hun debuut mochten maken vlak na het WK. Toen stond eigenlijk Anita daar nog. En dacht iedereen ja moeten we die Pieters nou wel of niet doen. Hij heeft zich vind ik ongelooflijk ontwikkeld. Goed geworden aan de bal. Rustig geworden. Positioneel sterk. Kortom, een bek waar je plotseling, nou ja dat bleek, met Newcastle miljoenen voor zou willen betalen. En die zich zo geruisloos toch in dat Nederlands elftal heeft gespeeld. en nu eigenlijk alweer een status heeft. dat je ook denkt. nou ja, linksback is dus Pieters. Daar wordt al helemaal niet meer over getwijfeld. Bal bezit voor Van Bommel, 10 meter voor de middenlijn. Zoeken en kijken. Pieters alweer in beweging op de linkervleugel. Het tussenstation heet een andere, is een andere PSV, er, Strootman. Van de vaart balletje een beetje te kort. Van de vaart ziet een tegenstander eigenlijk uit zijn rug net even weglopen. Ivanov. En Ivanov heeft de bal. Moldavië wil uitverdedigen. Slim duwt je in de rug van Matthijzen bij zijn tegenstander. Daardoor wint Mathijsen de droogte van de middenlijn het wel. Moet Bruma. Volgens even later ook nog aan de bak. Maar loopt de zowaar Moldavische aanval door? Waar het niet dat de paas van de rechter naar de linkerkant via Ivanov wel heel lang onderweg is. En dan wordt opgepikt door Van Persie. Van Persie speelt op aan de bal naar Huntelaar. Huntelaar van Persie uh, halverwege de helft van Moldavië. De ruimte is aan de linkerkant van het veld bij Kuit. Kuit kan die bal onder controle krijgen op zijn borst. Staat uh, ter uh, hoogte van het uh, doelgebied. Bal uh, uiteindelijk weggewerkt, maar nog niet goed genoeg. Van de, vaart. van de vaart richting Kuit. Kuit dan op de middags van het veld naar Van Bommel. Van Bommel met een slechte bal. Die tussen Van Persie en Van de Wiel inkomt. Maar in Moldavië kan de bal nog niet wegwerken. Het is Chap 10 die dan bij de eigen cornervlag. een duw- en trekduweltje begint. En uiteindelijk de bal over de zijlijn schiet. Waardoor Nederland weer balbezit heeft. Van de vaart hebben we nog niet echt heel veel gezien in de wedstrijd. Nee, en dat zal hem behoorlijk irriteren denk ik. Omdat hij echt van zins was om nou ja, te laten zien dat hij. Met dat nummer 10 op zijn rug toch ook wel in staat was om leuke dingen te laten zien. Hij probeert het wel. Maar het is voorlopig nog geen groot feest voor hem. Uur gespeeld. 1-0. De voorsprong voor het Nederlands elftal. Strootman Pieter spelen elkaar de bal toe. Moldavië zet zowaar weliswaar op de eigen helft. Maar toch wat druk. Met dat de bal terug gaat naar Bruma houdt het elftal zich toch op de eigen helft schuil. Dat mag je ze niet kwalijk nemen ook. Van Bommel. Van Bommel bal terug naar Van der Wiel aan de rechterkant van het veld. Ik denk als Moldavië met 1-2-0 desnoods terugstapt in het vliegtuig... dat ze morgen in Cicinau worden ontvangen als helden. En dat ze het allemaal al lang best vinden. Moldavië dat natuurlijk niet goed doet in deze kwalificatiereeks, eh, Zes punten pas heeft en heeft gewonnen thuis van Finland. Dat was dan nog wel redelijk verrassend. Dat was volgens mij op de eerste speeldag zelfs. En uit van San Marino, die ze nog thuis krijgen op de laatste speeldag dinsdag. Maar zes punten voor Moldavië, dat valt ook daar niet mee. Hier is voor Moldavië normaal gesproken niks te halen. Dat weten ze daar uiteraard ook. Bal diep gespeeld door Moldavië, een veel te diep bal komt terecht bij de doelman bij vorm. Terwijl het opvallend is dat die invaller bij Moldavië, je zei het, 1-0 of 2-0 verliezen, dat is geweldig. Ze hebben een invaller erin gezet, Mehu, die alleen maar op Pieters moet letten, omdat die heel veel op kan komen. Dus ze staan nu met een vijfmans verdediging te spelen, Moldavië. Niet om nog te proberen hier een doelpunt te scoren, maar om te proberen om een zo'n klein mogelijke nederlaag te leiden. Balbezit van de Wiel, van de Wiel me met een hakje naar Matthijsen. Mathijs op de eigen helft met Van Persie. Van Persie opgejaagd tussen Meeuw. Dan richting Van Bommel, aangespeeld door Strootman. Bal hard aangespeeld richting Huntelaar. Kuit kan er niet bij komen. Kuit gaan herstellen. Kuit herstelt eigenlijk altijd alles met Danu Strootman. Aan de rechterkant van het veld van de wiel. Het wordt eh, drukker en drukker daar zo op een kwart van het veld. Zeg maar, van de rand van het strafschopgebied tot halverwege de held van Moldavië. Daar staat eigenlijk iedereen. Nou, tel uit hoe klein de ruimtes dan zijn. En hoe secuur je moet passen en hoe hoog de snelheid eigenlijk van de bal dan moet zijn om daar doorheen te snijden. Nu lukt dat. Pieters weg. Pieters voor de goal. Huntelaar, maar de bal is net niet goed. Van der Vaart had ook nog gekund. Maar Pieters mikt er eigenlijk een beetje tussenin. Schitter, een aanval, en is dan de bal kwijt. De aanval is werkelijk prachtig. Alleen de paas van Pieters is natuurlijk gewoon niet goed. De bal van Van Bommen is wel goed aan de rechterkant van het veld. Huntelaar kan die bal misschien krijgen. Als, nee, de bal niet naar Huntelaar gaat van Kuit, Maar richting Van der Vaart. Huntelaar stond eigenlijk heel dicht bij het doel. Die bal had hard voorgekund. Maar Van der Vaart, ik zei het al, valt nog niet echt op. Speelt ook niet gelukkig in deze wedstrijd. Heeft in de afgelopen 2-3 minuten onnodig balverlies geleden. En ook dit God mist overtuiging. Balbezit dan weer voor Namasco. Terwijl we kijken op het score, wordt te zien dat er 61 minuten zijn gespeeld. En de stand nog steeds 1-0 in het voordeel is van Oranje. Opvang op het middenveld van Van Bommel is soeverein. Met Pieters, Pieters naar Van Persie. Van Persie terwijl Pieters weer gaat. Van Persie hard aangespeeld richting Huntelaar. Huntelaar richting Pieters. Pieters met de ruimte aan de linkerkant van het veld. Maar naar wie nu? Want het is nu wel heel erg druk daar. Met allerlei blauwe verdedigers van Moldavië. Goede bal van Van Persie. Uh, uiteindelijk door Strootman niet goed gecontroleerd. Alexeev speelt de bal dan even terug. Dan zal er een uh, ferme trap komen. Die komt er dan uiteindelijk ook van Rachu. Aan de rechterkant van het veld is Alexeev dan even de bal. En dan krijgt hij een uh, vrije trap mee na een overtreding die er begaan is. Waardoor uh, de Moldavische spelers weer even op de helft kunnen komen van het Nederlands elftal. 62 minuten gespeeld staan nog steeds 1-0. En uh, die voorsprong is dus eigenlijk te gering. Nog geen Nederlandse wissels aanstaande. Ook geen Nederlandse warmlopers gezien. De bank uh, bestaat uit Boeleroes, Braafheid, Nigel en Luc de Jong. Wijnaldum, Krul en Elia. Ja, het, en, de heer Vlaar uh, trouwens uh, vijf plaatsen ja. naast ons zitten bijvoorbeeld. Er wordt gekopt nu trouwens op het doel van uh, Nederland. Een makkelijke vangbal voor uh, Michel Vorm. Ik denk als jij daar kijkt en je ziet Vlaar dat je daar ook schaars zou moeten zien. En Lens, want dat zijn de twee... Andere die Ik denk het kant idee is. dat Vlaar bij zijn familie zit. Oh, dat zou kunnen. Misschien zitten die anderen aan de andere kant. Maar die drie zitten in ieder geval uh, op de tribune vandaag. Balder zit voor Van Bommel, uh, Van de Wiel, rechterkant van het veld. En het hele spel begint eigenlijk weer van vooraf aan. Het zou toch voor het Nederlandse publiek hier 48.000 mensen in het stadion. En voor de mensen uh, thuis voor de televisie, hoor je dan te zeggen. Toch aardig zijn als Nels een dat er nog een paar zou maken. Dat is ook voor je eigen gevoel vrolijk. Want je bent wel beter en je had er ook 2, 3, 4 al kunnen maken. Maar het lukt telkens net niet of die keeper ligt in de weg. Kortom een paar extra doelpunten, dat zou eh, eigenlijk wel horen op zo'n avond. Van Bommel, Huntelaar laat ze terugvallen uit de spits. Speelt er wel even terug richting Bruma. Bruma, terwijl Van de Wiel dan eh, 25 meter over de middellijn... aan de rechterkant van het veld naar Kuit speelt. Leek buitenspel. Werd ook ge geappelleerd, maar de grensrechter ziet dat niet. Wil het niet zien of het was niet zo. Bal zit dan Strootman. Strootman, terwijl Pieters weer gaat, geeft hij er al even naar Van Bommel. Van Bommel richting Huntelaar. Goede bal van Huntelaar richting Kuit. Kuit die uh, als een uh, kat daar wegduikt. En de keeper die dan de bal wegslaat. Semeeuw uh, verdedigt dan uit. Verdedigt onzorgvuldig uit. Want daar zit Matthijssen weer bij. Matthijssen Strootman. Strootman uh, terwijl uh, Pieters hem even helpt om de ruimte te creëren die hij nodig had om het balbezit te houden. Strootman uh, krijgt dan even een duwtje. Maar houdt balbezit. En speelt de bal dan richting Bruma op eigen helft. Bal weer naar van de wiel. Nog steeds is het uh, baltempo heel hoog. En uh, zitten we echt te wachten op die tweede treffer. Dan weet je in ieder geval zeker dat je wint. Uh, voor zover er enige twijfel over bestaat. Maar je weet het maar nooit. En dan uh, heb je kans dat er ook nog een hele leuke eindfase komt. Pasing van Kuit is onzorgvuldig. Maar het veroveren van de bal is uiteraard weer door Kuit. Zolang het uh, Nederlands elftal oh dat verhaal zomaar even. Want Van der Vaart wordt vrij voor de keeper gezet. Nou ja, niet helemaal. Door Huntelaar zit nog net een verdediger bij. En die verdediger, dat is Alexejev, tikt de bal terug naar zijn doelman. Daar zit dan weer het beetje van Van der Vaart tussen. Zodat de doelman hem gewoon mag vangen ook Zolang het Nederlands elftal kwalificatiewedstrijden speelt voor het EK, en dat is sinds 1962, heeft Oranje er thuis nog nooit één verloren. Dat is een ongelofelijke statistiek, er is ook geen land in Europa dat dat kan zeggen. En als we dus deze niet verliezen, voordat we er weer eentje spelen bij een paar jaar verder voor het EK, thuis, dan ben je dus een halve eeuw. Ongeslagen. Dat is ongelooflijk. De thuiswedstrijden tegen EK in een EK-kwalificatie. Dit is geen land in Europa dat dat kan zeggen. Kroatië is overigens ook nog ongeslagen. Maar zoals je begrijpt, die doen pas sinds half jaren negentig mee. Dus het is echt ongelooflijk. Um, van der Vaart aan de bal, ter van de middenlijn. Beweging is er bij Kuit. die gaat van de bal af. Huntelaar komt naar de bal toe. Huntelaar krijgt Kaats terug naar Van de Vaart. Die Kaats terug naar Matthijs. Matthijs de Bruma. Bruma ter hoogte van de middencirkel. Ruimte aan de rechterkant dan. De bal bezit bij Strootman. En dan weer even teruggegeven richting Van Bommel. Matthijssen met een lange bal. Goede passing, Kan die inderdaad onder controle worden gehouden? Ja, van de wiel. Met uh, uiteindelijk Septien bij zich. Septien pakt de bal van de voeten van Van de wiel. Bal naar voren getrapt door uh, Tenko. En dan uiteindelijk weer een prooi voor Matthijssen. Het steeds hetzelfde beeld. Het enige is uh, het gejuich ontbreekt vanwege het feit dat er niet wordt gescoord. Kuit uh, naar Huntelaar. De, uh, maken van de enige treffer tot nu toe. En Huntelaar over het goed naar de rechterkant van het veld. Waar nu de ruimte is bij Van der Wiel. 66 minuten gespeeld en een handvol seconde. 1-0 de voorsprong voor Oranje. Bruma heeft de bal. Bruma kijkt en heeft een hele beste bal in huis. Die gaat op het hoofd van Kuit komen. Kuit komt hem terug naar Pieters. Halverwege de Moldavische helft. Van Bommel in één keer ingepaast. Strak maar net niet bij Van der Vaart gekomen. Omdat de verdediging van Moldavië dat had voorzien. De lange hij naar voren wordt onschadelijk gemaakt door Matthijsen. Matthijsen van der Wiel... En zo heeft het NL zelf tot de ballen weer terug. Via Strootman en opnieuw Joris Matthijssen. Moldavië kan dus nadat het eerst zes pasjes naar voren heeft gelopen. Nu rustig die zes pasjes weer terug doen. In afwachting van de volgende golf van Oranje. Dat dan toch vroeg of laat nog wel een goal zal maken. in deze wedstrijd zoals gezegd dat hoort er op zo'n avond dan wel bij. Want blijft het 1-0 ga je toch naar huis en denk je ja was dat het nou. Komt hij al van de vaart duikt op. Van de vaart duikt op. Maar er is nog een verdediger bij die hem in het strafhofgebied de bal van de voeten speelt. Armas is dat. En dat levert Oranje dus slechts een hoekschop op. Maar wel een mooie opening gevonden door Van Persie. Eerste corner in de tweede helft voor Oranje. Vijf in totaal, nul voor Moldavië tot nu toe in deze wedstrijd. Corner die genomen gaat worden van uh, de rechterkant van het veld. Met uh, de linkerpoot van uh, Van de Vaart. Inderdaad, nog steeds geen spelers bij het Nederlands elftal die zich uh, gaan opwarmen. voor een eventuele invalbeurt. Bij het nemen van deze corner van Van de Vaart. Uh, het inkomen bij de eerste paal is onder meer bij uh, Van Persie. Maar die bal uh, komt daar uiteindelijk niet, wordt weggekopt. En dan kan Van Bommel halverwege de helft van Moldavië een inworp nemen. Doet dat snel, richting Van de Vaart, die daar toch nog stond. Na het nemen van die corner. Van Bommel met die bal, is iets te laag. Wordt weggekopt door Armas. Overname niet bij Alexeev, Maar wel bij het Nederlands helftal. Bruma, Bruma, Pieters, Pieters van de Wiel. Er komen zoveel ballen dat strafstopgebied in. Waarvan je denkt uh, dat zijn prooi voor koppers. Dat je bijna zou terugverlangen naar Pierre van Hooydonk. Achtige types nu in de punt van de aanval. Die zou die op zo'n avond serieus nog... Doelpunten hebben opgeleverd ook. Oranje heeft de bal heroverd nadat Moldavië wil uitverdedigen. Verliest hem even gauw weer zodat de ploeg ja, toch weer naar voren kan. Moldavië, dat lukt weliswaar. Ze blijven in balbezit. Maar naar voren bleek toch naar achter omdat Ivanov de bal tussen drie Oranje hem bevrijmaakt, Maar wel in moet leveren bij zijn eigen centrale verdedigers. Maar voor het eerst heeft Moldavië deze avond denk ik langer dan een seconde of 30 balbezit. Via de linkerkant komt er zelfs een aanval. Sheptin schiet de bal voor het doel. Maar daar wordt hij door Bruma weer weggewerkt dat levert Moldavië een ingooi op Er gaat Gewisseld worden opnieuw aan de kant van Moldavië. De tweede wissel. Alexeev naar de kant. En de man die erin komt is Bugayov. Ik mag toch aannemen dat Bugayov ook een spits is. Want anders dan gaat Moldavië wel nog verdedigend spelen. Maar de enige spits, Alexeev, die niet aan de bal is geweest. Die ook eigenlijk geen aanspeelbare ballen heeft gekregen. Gaat er dus uit. En Boegajov gaat nu binnen de lijnen komen. Gezien de vaart die hij maakt om zo snel mogelijk richting het 16-meter gebied te komen, is dit dus een spits voor een spits. Nou maar eens kijken, hij lijkt me in ieder geval bewegelijker dan Oudzeev. Terwijl er bij Nederland nu warm gelopen wordt, onder meer door Lens, denk ik, die er aan de overkant loopt. Nee, dat is Edea, is, is dat. En Wijnaldum. En Wijnaldum, yes. Uh, balbezit uh, in ieder geval uh, nu voor Van der Wiel. Van der Wiel uh, speelt de bal naar Matthijssen. Matthijssen neemt daar enige tijd voor, speelt de bal naar Bruma. En uh, Bruma neemt de bal even onder de voet. Hij heeft Bugajov uh, voor zich. En uh, dan gaat de bal richting Matthijsen. Het gaat weer wat meer waaien. Vandaar dat u ook wat klapperen hoort uh, in de microfoon. Maar voor excuses. Maar het bal bezit nu voor Bruma. Bruma, die uh, net voor de middenlijn staat. Nu bezoek krijgt van die invallige spits van Moldavië. De bal verstuurt in de richting van Van der Vaart. Maar. Daar komt de bal nooit aan. Dat uh, gebeurt er wel vaker trouwens. En Dit keer komt hij in de handen van uh, de keeper van Moldavië, naar Masco. Zijn naam is meermaals genoemd vanavond. Deze toch bepaald niet onaardige doelman. Die de bal nu heel brutaal voor zich neerlegt. En dan terwijl Nederland zich terug laat vallen op de eigen helft. Een meter of twee, drie. Buiten zijn strafgebied zelfs nu. De bal meeneemt en een paas naar voren geeft. Daar komt hij op het hoofd van een van de Nederlanders. Dat is Bruma. Die kopt de bal naar voren. Dan moet Van de Wiel aan de bak. Die trapt de bal naar voren. Maar twee keer toe komt hij eigenlijk... Ongelukkig geweest voor het Nederlands al terug. Dan gaat Chap 10 aan de linkerkant mee aan de wandel. En grijpt uiteindelijk Bruma in door de bal over de zijlijn te lopen. En een ingooi voor Moldavië. Dat dus echt in de laatste 2-2,5 twee, minuut vrij permanent op de Nederlandse held staat. Dat hebben we echt nog niet gezien. Uh, het, is, uh, het, het, het Nederland zakt iets wat terug. Uh, heeft natuurlijk een heel hoog tempo gespeeld. En nu zie je heel langzaam lucht een beetje uit de band lopen. Het wordt wat, wat matter, terwijl er nu een bal wordt voorgeschoten. Die, althans, dat was de poging van die invaller Bugajov, maar die bal gaat over de achterlijn. En zo heeft Nederland weer balbezit met Van Bommel. Het is moeilijk om de hele tijd het hoge tempo te blijven spelen, maar het heeft in ieder geval...